Hartelijk welkom bij een hele nieuwe serie van Eindtijd en Profeetie En het is alweer de vijftiende serie. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom. Vijftien series. Uh, waar blijft de tijd? Ja, en de tijd van de wederkomst die komt steeds dichterbij. Ja. En het wordt steeds spannender. Precies. En het wordt steeds ellendiger met de Europese Unie. Ja. En grappig is, eh, grappig. kijk, als je de Bijbel een beetje kent... Dan sta je versteld van hoe het profetische woord wordt vervuld. Uh, ja. Je staat versteld over de beschermende hand van de God van Israël, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. De Heer zegt zelf, zo is mijn naam voor eeuwig. Ja, toen we 10, 12 jaar geleden aan deze serie begonnen, toen uh, zag de wereld er nog heel anders uit. Er is in 10 jaar, 12 jaar heel veel gebeurd. Ja, en de, de volgende 2, 3 jaar gaat er nog meer gebeuren. Het houdt ja. niet op. En ja, want Gods beschermende hand is over zijn volk. De hele Midden-Oosten is in rep en roer. Ja. En Israël nog in betrekkelijk, nee, heel, heel rustig. Ja. En heel welvarend nog, een goede, sterke economie. En, en telkens gebeurden weer dingen die de Europese Unie zijn haat tegen het Israël uh, tegenhoudt. Ja, we hebben in de afgelopen serie steeds de eerste aflevering even gebruikt. Om de actualiteit van dat moment uh, vast te stellen. Wat zijn op dit moment de, de meest actuele zaken die spelen rondom de we het wereldtoneel, zou je bijna zeggen. De stervende ziel van de Europese Unie. De stervende ziel van de Europese Unie. Wanneer is dat al begonnen? Dat was na de Yom kippur oorlog. Toen waren de Arabische Staten kwaad, omdat zoveel Europese landen is dat steunde. Ja. En toen zeiden ze tegen de toenmalige EEG. Toen zeiden ze tegen de EEG, je kunt kiezen, olie of Israël. Mm -hmm. En toen hebben we voor de olie gekozen. Ja. En dat was een doodslag voor de integriteit en voor de Europese Unie. Ja. En nu gaat dat gewoon verder. Nu wordt ook Israël verraden. Daarna is helemaal de doodslag gekomen. Want toen kregen, wilden ze daar, en dat is Brussel altijd, wil dat. Die wil een soort Verenigde Staten van Europa naar het model van Amerika. En zij zijn de basis. Zijn ongelooflijk machtswelustige lieden die niet gekozen zijn. Door geen mens zijn ze gekozen. Ze hebben zichzelf alleen maar gekozen. Mm -hmm. En wat zijn ze aan het doen? Ze moesten een grondwet hebben. En in die grondwet, die aanvankelijk afgewezen werd door Nederland en door Frankrijk, om verschillende redenen, en in die grondwet is de naam van God en onze joods-christelijke cultuur is weggegaan. Ja. Dus, ik zeg het heel eerbiedig, God gaat ook weg. Ja. Als we zeggen, heer, we hebben u nu nodig, weg uit onze grondwet, uit onze fundamenten. Dan neemt hij het fundament weg en dat zien we nu gebeuren. Mm -hmm. uh, en niet alleen de, heer, de God van Israël gaat weg en ook Israël gaat weg uit Europa. En de staat Israël, die strekt zich steeds meer uit naar India, naar China, naar Japan. En die landen daar in de buurt. Dat is ontzettend spannend. En het is niet voor niks dat de Europese Unie op trillen staat. Neem de, de baas van Hongarije. Even kijken hoe die heet. Victor Orbán. Ja. Ja, die heeft tegen Brussel gezegd... Lieve mensen, geen sprake van dat wij hier in Hongarije al die vluchtelingen op gaan nemen. Wij doen de grenzen dicht. Dat zegt, ik wil niet dat mijn vier dochters opgroeien in een land waar Keulen mogelijk is. Ja, de situatie in Keulen in de, de, de, de nacht was dat ja. dacht ik. Ja. Nou, en dat gebeurt in veel meer plaatsen. Ja. En hij houdt zijn poot strak. Ja. Hij zegt, ik wil de oude joods-christelijke grondslagen van onze cultuur, wil ik hier in Hongarije handhaven. Ja. We hebben het vorige keer al eens vaker over gehad, dat Turkije een bijzondere rol speelt op dit moment in de wereld, op het wereldtoneel. Ja, dat, dat wil ik misschien wel herhalen, maar wij zitten gewoon in de houtgreep van Turkije. En, en Erdogan, dat is gewoon een, een jihadist, zal ik het zo maar zeggen. Hij wil de jihad, hij wil de islam uitbreiden over de hele wereld en dan zoekt hij een rol als, als kalif of iets dergelijks. Mm -hmm. ja, alleen al het paleis wat hij daar heeft laten bouwen, jongen, jongen, jongen. Ja. ja, dat hebben meer van die mensen hebben daar last van. Als je kijkt naar Roemenië destijds. Uh, Ceausescu had ook zo'n prachtig paleis. Ja, ja. Maar ook hij is er niet meer. Dus de vraag, ja, is, goed, dat is, de vraag uiteindelijk... is hoe lang deze mannen aan het bewind mogen blijven van God. Want hij stelt ze aan, toch? Dat zei Daniel ook al, dus je zit op het goede spoor. Ja. Naast Turkije, wat natuurlijk een, een, eigenlijk ook wel een beetje een pain in de nek is voor Europa, speelt er ook nog die zaak in Iran? De Iran houdt zich op dit moment zeer rustig. Ja, behalve ik, van met die atoomdeal. Ja, ik denk dat Iran eerst zijn eigen economie een klein beetje op, wil opkrikken. Nou ja, dat kunnen ze nu toch doen met al dat geld wat ze uit Amerika krijgen. En, en, en die geldwolven uit Europa die rennen naar Teheraan om, om grote contracten binnen te halen. Het is ja. ongelooflijk hoe, in plaats van de God van Abraham, Isaac en Jacob, de vader van onze heer Jezus, dat, dat ze kijk, nu God weggehaald is uit Europa, komen er andere goden voor in de plaats. De Godsheid van de islam en de God de, de Mammon, de Godheid van het geld. En zo zijn we één Groot afgodisch geheel geworden. Maar hoe uh, gevaarlijk is bijvoorbeeld het handelsverdrag tussen uh, Turkije en Iran, wat onlangs, uh, zeg maar, besproken is? Zeer gevaarlijk, want dan krijgt Iran weer toegang uh, tot uh, Europese wapens. Hmm. En nog gevaarlijker is wat Turkije aan het doen is nu ten aanzien van Israël. Ja. Ze haten Israël met heel hun ziel, maar nu zoekt Turkije toenadering tot Israël. En uh, dat levert hen natuurlijk een toegang tot uh, de enorme Israëlische technologiekennis. Mm -hmm. De ontwikkeling van de wapens waar Israël ongelooflijk goed is. Dat moeten ze wel om zichzelf te verdedigen. Maar, maar wil Turkije dan van twee walletjes eten? Enerzijds die, die Iran? Eet, die eet voor elk walletje wat de islam kan bevorderen. Ja, nou ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen drie walletjes: Iran, Europa, Israël. Um, ja, nou ja, ze hebben heel wat walletjes. Ja. Maar. Het punt is dat wij eigenlijk al uh, demi's zijn. Wat is demi's? Oh, een dimmie. Oh, uh, in een door de islam gedomineerd land, daar wonen ook minderheden. En zoals de joden en christenen en Jezidisch. En die worden geduld uh, als ze respect bewijzen aan de islam mm -hmm. en aan de moslims en als ze een... ...pittige belasting betaald. Dat nu moesten ze dan de demi-belasting. Dat was bijna niet te betalen, daarom zijn er een heleboel mensen... ...vluchten uit die ISIS-staat die ze opgericht hebben. Ja. Dat kunnen ze niet betalen. En Wij betalen dat onze demi-belasting bedraagt al 6 miljard aan Turkije. Wij zitten al in de houtgreep van Turkije. Wat gaan we nou doen? Spelen met miljoenen vluchtelingen. En ook, uh, laat ik zeggen, mensen die werken of een baan zoeken of iets dergelijks. Er, speelt, er wordt gewoon mee gespeeld met die mensen. Het is zo... Ja, het is een politieke agenda. Het is zo, ja, politiek. Het is zo godgeklaagd goddeloos, wat er allemaal gaande is in deze tijd. Daar moet wel een oordeel van de Heer over komen. Ja. En wat ook erg opvalt, is dat altijd, als ze weer beginnen met, uh, voor Israël, uh, het, uh, de twee-staten-oplossing, Vredesplannen en dergelijke ja. flauwekul, ja. die al, al, al 60 jaar aan het mislukken zijn. En ook, ook gedoemd zijn om te mislukken? En die gedoemd zijn. Natuurlijk zijn die gedoemd, want de Heer die zegt, het is mijn land. Ja, en, en, en dat heeft hij onder Ede aan Israël beloofd. En, uh, zeg maar, Jeruzalem zal toch altijd, uh, zeg maar, de, de, de hoofdstad van Israël blijven. Ja, precies. Vooral als de koning van Israël komt. Nou, dan, dan zeker. Nog, oh, hij is ja. goed te komen. Maar wat je wel ziet, als we het toch over Israël hebben en het Midden-Oosten-conflict, dan zie je opeens dat, uh, zeg maar, de... Uh, de Palestijnse overheid, ik dacht dat het Hamas was, die probeert dan opeens zeg maar, andere landen, islamitische landen bij zich te trekken, zoals Indonesië, een groot islamitisch land, om te kijken van hey, kunnen jullie ons supporten in onze uh, druk om uh, zeg maar, het Palestijnse land toe te voegen aan uh, Palestina. Ja, het probleem voor die lui is dat de Arabische Staten lusten die Pal Palestijnse autoriteiten, zeker de Hamas niet. Ja. En de grootste vijand van Hamas is niet Israël, maar is Egypte. He, die zet al die tunnels die ze onder de grens, zelfs met de Sinee, die, <coughs> die ze onder de grens zouden zetten, die zet Egypte onder water. Er ja. is niemand die, die daar tegen protesteert. Komt ook niet zo vaak in het nieuws, hè? Komt niet in het nieuws. Nee. Maar uh, als Israël dat zou doen, nou, nou, nou, ze zouden meteen uh, massaal naar, naar het uh, gerechtshof lopen. Ja. Het ja. is allemaal zo erg. Kijk, nu is die hele kwestie, is de hele wereld is anti-Israël geworden. Mm -hmm. En daarom gaan, kunnen ook de oordelen van God over de hele wereld komen. Ja. En dat is ook een van de belangrijkste tekenen: dat we uh, vlak bij de eindtijd zitten. Ja. Als we het nog even over de actualiteit hebben, dan uh, gaat er natuurlijk wat belangrijks gebeuren in Amerika. We hebben nu de voorronde van de presidentsverkiezingen. Um, wat verwacht jij van Amerika de komende jaren? Uh, als ze weer zo'n president krijgen als, uh, Obama? als Barack Obama, dan stort Amerika in. Daar, daar is Obama hard aan bezig. Want wat is Obama's positie ten opzichte van Israël? Uh, verraderlijk. Heel, hij, hij, doet, hij is af en toe wel vriendelijk. <tus> Maar het moet hij wel, omdat er een heleboel mensen in Amerika, het gewone volk is, is pro-Israël daar mm -hmm. in Amerika. Maar als ze geen president krijgen die echt de zaak met Israël in orde maakt. maar ook intern met, met, met, met, met het homohuwelijk, met de abortus en al dergelijke dingen. Amerika verseculariseert steeds meer. Ja, en en dan dat gaat er, heel hard. Ze, dat gaat heel hard. Dan gaat er ook te gronden. Ja. ja. En nou ja, daar zitten we. Uiteindelijk zal het wel uh, Trump tegen, tegen mevrouw Clinton worden. Ja. En wie zou het dan, uh, als we moeten kiezen uit twee slechte, wie zou dan... Toch, Trump. Dan, dan moet het toch Trump worden? dan moet het, dan moet het Trump worden. Want? Uh, nou, Trump die is a, niet afhankelijk van de geldmacht, want hij betaalt het allemaal zelf. Ja. B, hij heeft toch wel dingen gezegd die mijn hart raken, ook wat Israël betreft mm -hmm. en ook wat Amerika betreft. Maar ik, ik vrees dat er zoveel leiding in Amerika zit die tegen Trump is. Ik krijg zelfs berichten over mijn uh, e-mailbox dat, uh, dat ze bang zijn dat hij vermoord gaat worden. Net ja, ja. zoals Kennedy. Ja. Ja. En, maar ja, uit het Republikeinse kamp of uit het Democratische kamp? Uh, uit uit beide kanten. Oh, ja. Een gewone man in Amerika die uh, wil Trump. Ja, omdat hij ook een zakenman is, misschien? Hij ja, maar manier... om, om, omdat hij zich profileert als een gewone man. Ja. Want we weten bijvoorbeeld dat Bush heeft, uh, ik weet niet hoeveel uh, triljoen aan uh, schulden uh, opge, opgezadeld, hè. Amerika heeft hij daarmee opgezadeld, maar Obama heeft het uh, tienvoudige daarvan. Uh, ja, dus het is dat, dat moet, dat is zo'n kunstmatige uh, situatie, dat moet een keer in elkaar stoten. Ja, en je verwacht dat uh, de Clintons dat ook niet kunnen oplossen, maar een Trump zou dat kunnen. Die zou misschien met zijn zakelijke inzicht dat schulden tekort, van, ...van Amerika? Dan krijgt, krijgt Amerika weer het vertrouwen van het internationale financiële wezen. Ja. Want kijk, de Chinezen en Japan en het hele Verre Oosten, die hebben al een, een eigen ontwikkelings- en investeringsbank opgericht. Ja. Want nu gaat alles via de dollar. Ja. En als de dollar inklapt, dan klapt alles in. Ja. En dat is de enorme spanning waar we in zitten. De enige die zelfstandig en gewoon keihard met zijn cirkeltjes doorgaat, dat is Israël. Dat is yes, zeker, ja. Ja. ja. En dat is zo frappant dat, dat het allemaal de hand van de heren is, toch nog op zijn volk. Ja. Het is dus interessant om ook de Amerikaanse toestanden daar te volgen, hoe hilarisch ze soms ook zijn. Hilarisch, hè, de, de, ja, ja. zoals Trump zich opstelt, is niet echt een... een, een, een, zeg maar een een gedistingeerd mens. Een hij hoort een hij president. Hoort niet, die, hij hoort niet bij de klen. Niet, niet, ja, precies. Maar ook niet de president die nou direct respect afdwingt om de ja, dingen ook, die hij zegt. Ik, ik ben ervan overtuigd dat zodra die president is. dan uh, trekt hij keurig netjes een is op zijn nek. Ja. En, dan krijg je een ander man te zien? Dan wordt hij een ander man. Ja. Dan wordt hij, uh, kijk, ze hebben dat ook van Rekening gezegd. Ja. ja oh, het is een, uh, een, een, tweede, een, een tweede klas uh, toneelspeelder. Ja. Hij uh, is niet eens in een goede film opgetreden. Ja. Maar hij is een van de beste presidenten van, van, van de laatste eeuw over Amerika geweest. Ja, en Ik las laatst een uh, bericht uh, vanuit een soort profetische uh, website. Dat uh, Trump werd vergeleken met Kores. Dat God ook zeg maar uh, mensen die niet direct uh, ja, ja. On ons gedachtegoed liggen. Uh, dat God die toch gebruikt om uh, orde op zaken te stellen in een land. Ja, op een gegeven moment was, uh, zei ook Nebekadnezer, jullie God, zei hij tegen Sadrach, Messrach en Adnezer, op uh, het negel, ja. zei jullie God is de enige waarachtige God. Ja, het ligt niet direct voor de hand, hè, dat wij als christenen denken van, nou ja, uh, een, een, uh, een uh, president in Amerika die zo veel invloed heeft, is geen christen, of uh, doet zich voor als... Weet je wel, als een troep, ja, bijvoorbeeld, uh, dat, dat zouden wij moeten supporten. We zijn erg uh, eng in ons denken vaak. Ja. Ja. De hand des Heer is overal over. En hij komt tot zijn doel met zijn volk. Maar hoe hij tot zijn doel komt, dat hangt van ons af. Hij komt tot zijn doel met u en met mij. Maar hoe, dat hangt ook van onze gehoorzaamheid af. Ons luisteren naar zijn woord mm -hmm. en ons vervullen van onze taak. En dat hangt ook bij Israël daarvan af, dat is ja. heel belangrijk. Nou, we hebben het even over de wereldpolitiek gehad. Is er nog wat in Nederland gebeurd waar we aandacht aan moeten schenken? Nee. Nee? Nederland nee. doet er niet toe? Uh, ik, uh, ik, ik ben er alleen maar verdrietig over. Ja. De val van de kerken blijft doorgaan. Mm -hmm. en de zonde in de kerken en in de gemeentes blijft doorgaan. Het, het, het verdriet mij tot in het diepste van mijn ziel. Mm -hmm. Maar ja, daar is Nederland natuurlijk niet uniek in. Want dat is een wereldwijd probleem. Uniek of niet uniek. Het gebeurt. Ja. En kijk, je haalt toch het oordeel. Het is geen oordeel van God. Maar we jagen God weg uit ons land en uit onze samenleving. Mm -hmm. En dan zullen de mensen zeggen, God laat zich niet wegjagen. Maar als, als de Heer niet meer gediend wordt... en als we niet gehoorzaam zijn... dan Verbergt God zijn aangezicht? Ik zag laatst uh, statistieken, van het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek uh, keek ik naar. En als je dan terugkijkt, dan zie je dat rond 1900, in ieder geval nog 95% naar de kerk ging. Dat wil niet zeggen dat mensen echt een relatie met God hadden, maar dat ze wel rekening hielden met God op de een of andere manier. 95% van Nederland ging in rond 1900 naar de kerk. Hoe is het mogelijk dat in 1 twee generaties dat allemaal zo weg hebt? Uh, een, een stuk liberale theologie, mm -hmm. dat is heel erg belangrijk. Dus de verlichting ja. die een rol speelt, waar de mens centraal gesteld wordt. Ja, goed, dat hebben we in de, in de, in de 16e, 17e nou, jaar ook gezien. Maar als het bij de top ja. dan uh, doordringt, dan zijpelt dat heel langzaam naar het gewone volk mm hoor. -hmm. Dat, dat, dat is een gewone wet. Ja. En dat is één van de oorzaken. Het tweede is het dienen van de mammon in plaats van God. Geld en welvaart en, en, en geluk. Dit was de zonde van uw zuster Sodom. Uh, in uh, ongestoorde, uh, in, uh, in, wel, in welvaart, in ongestoorde rust, zagen ze niet om naar de armen en de weduwe en de wezen. Mm -hmm. Zelfs, ik denk dat er 20 jaar geleden, of 25 jaar geleden al, heb ik gezegd, als wij niet de derde wereld helpen, en als wij niet rechtvaardig zijn in onze handelsbetrekkingen en dergelijke, dan komen ze het wel halen. En dat zien we nu gebeuren. Je bedoelt al de vluchtelingen? Ik heb het nu over de migranten, ja. ja. Tenminste, de economische. Die, ik heb het niet over de echte vluchtelingen, nee. dat is een, die moet je sowieso helpen. Ja. Maar ik heb het nu over de migranten. En dan speelt er de derde zaak erbij, uh, de jihadisten die ertussen zitten. Mm -hmm. Ja, die mensen die uh, zo misleid zijn dat ze zich uh, uh, juichend en hun godheid vererend uh, zichzelf en uh, zoveel mogelijk andere mensen mee de dood injagen. Ja. Ik sprak uh, op straat heel veel mensen in een bepaald programma over of zij hoop hebben voor de toekomst. En het viel me op dat juist heel veel oudere mensen totaal geen hoop meer hebben voor de toekomst. Dat ze echt bezorgd maken. Zich zorgen maken over ja, de toekomst van hun kleinkinderen voor hun kinderen. Uh, hoe zie jij dat? Ik heb het heel sterk, ja. ja. Ik heb het heel sterk. En misschien moeten we daar nog eens in een uitzending over hebben. Wat mm -hmm. wij, ik heb het dan over mezelf, niet over jou natuurlijk, maar ik heb het over mezelf, maar wat wij daar nog mee en aan kunnen doen. Ja, God kan altijd nog redding geven, zelfs door, zelfs door bejaarden. Ja. Maar het is zo ontzettend belangrijk dat, dat, dat we leren, proclameren, leren de naam van de Heer uit te roepen over je kinderen, over je kleinkinderen hè, en, en, en over dit land. Want kijk, die islamisering die gaat steeds door. Uh, wie was het? saudi arabië die heeft al beloofd dat, uh, dat ze Duitsland gaat helpen met die migranten. Ja. Waarmee met honderden miljoenen dollars om daar moskeeën te bouwen. Ja dat, ja. Is, uh, ja. ja, dat is droevig. Maar daar, daar gaat het om. Het gaat uiteindelijk om de opdracht van Mohammed. En de opdracht uh, uit de Koran in, soera, uh, in hoofdstuk 9. Een van de Soera daar, maar ik ken het niet uit mijn hoofd. Maar waar staat, bestrijd hen. Ja. En ze moeten, ze, het plicht is om met name Joden en Christenen te bestrijden. Tot elke knie zich buigt voor... De godheid van de islam. Ja. En, en dat, dat zien we dus ook gebeuren. Nou ja, goed. Uh, ik, ik zag laatst een uh, filmpje in Amerika van een van de presidentskandidaten die zei gewoon van ja, luister eens, Amerika geeft op zijn beurt zoveel geld aan Iran voor die iran daarmee financieren ze ook gewoon de jihadisten. Dat, uh, en Iran is een land dat uh, de, de die jihadistische groepen uh, inderdaad financiert. Ja. En, en, en wat gebeurt er dan? Dat is een geestelijke zaak. En vanuit de moskeeën wordt de naam van de godheid van de islam uitgeroepen over een land. Mm -hmm. En als je de naam van iets, dat was in de Bijbel ook al zo, als Joab, dat was de knecht van David, ja. de generaal, mm -hmm. dan moesten ze, als ze een stad veroverd hadden, de naam van de God van Israël over die stad uitroepen. Ja. Dat was een teken, het is van die godheid. Ja. En dat is nog steeds een natuurwet. En zo moeten wij leren, de naam van de Heer, en dat we gaan zeggen, Jezus is Heer. Ja. Hij is niet alleen de koning van Israël, hij is niet alleen het hoofd van de gemeente, maar hij is ook Heer van dit land. Want hij is de Heer van de hemel en de, en de hemelse macht en de Heer over de aarde. En dat moet, moet krachtig uitgeroepen worden. Mm. Iedere keer weer in een dienst. Hij moet weer sterk staan in, in de woorden gods. Want dan kunnen we, dan, dan is er nog een beetje hoop. We gaan het in deze serie over David hebben. We gaan het over uh, Daniel ongetwijfeld nog hebben. Over Iran zal ook wel weer aan de beurt komen. Um, wat kunnen wij leren van de geschiedenis? Want er zijn mensen die helemaal nooit leren van de geschiedenis. Maar wat kunnen wij leren van de geschiedenis zoals het in Gods woord staat? Um, we kunnen... Dat is ook een uitzending die we krijgen. Eerst de Jood, en ook de Griek. Ja. Er is, er is net zo'n sterke, dat uh, ik zeggen, geestelijke wet, als uh, ik zal zegenen wie u zegent, en vervloekt wie u vervloekt. Genesis 12, vers 3. Alles wat Israël overkomt, overkomt ook ons. Klein voorbeeld. Want anders uh, heb ik die hele serie al nu. Ja. Nou, jij mag wel wat vertellen over deze serie, wat, ja, ja, wat we een, allemaal gaan doen. Een, een, een klein voorbeeld is, Israël is altijd door islamitische machten uh, lastiggevallen. Ja. Het is al begonnen met die, die oom van Yasser Arafat, die Husseini die samen met Israël, net met, met Hitler, plannen maakte om de joden te vernietigen. Ja. Het is altijd. De islam over Israël, de islam komt nu over Europa. En, en zo, zo zijn er nog meer van dergelijke voorbeelden. Als Israël ongehoorzaam was, gebeurde dit. En als Israël luisterde, gebeurde het. En zo is Israël het eerste Jood en, en ook de Griek. Ja. En dat, eh, zo gaat het gebeuren. Eerst moet Israël verlost worden en dan wordt de wereld pas verlost. Wat staat dat? Dat zegt Paulus. Die zegt, de verlosser ZAL uit Sion komen. Ja. Toen was hij al gekomen, maar de verlosser van de wereld, de verlosser ZAL uit Sion komen. Eerst komt hij voor Sion. Dat, dat staat in Isaiah ergens, Isaiah 59. Mm -hmm. staat, maar voor Sion zal hij als verlosser komen. Ja. En als dan Israël verlost is, dan pas zal hij ook vanuit Jeruzalem vrede, recht en gerechtigheid. Ja. Het, heel, het gaat over de tijd uh, heel hard gaat. Uh, jij bent nu net tachtig geworden. Ja, ja. Uh, en in die tijd, de afgelopen tien jaar, is er heel veel gebeurd we gezegd. Ongelooflijk veel. Ja. Uh, jouw kleindochter heeft een mooi gedichtje voor jou gemaakt. Ja. Mogen we dat horen? <laughs> oh, oh, als ze maar niet boos op me wordt. Ja, opa, u bent tachtig, maar niet zo krachtig. Opa, u bent 80, maar God is machtig. Opa, u bent tachtig, en, maar, maar niet lastig. Opa, ik ben Luca, en u bent 80. Geweldig. Ja. En uh, nog, ik moest denken aan uh, Caleb, toen hij uh, bij Jozua kwam en zei van luister, als je weet toch dat Mozes ons die bergen heeft beloofd. Ja, ja. Uh, ik ben nu 80, maar ik voel me nog als 40. Geldt dat voor jou ook zo? Nee. Dat niet? Nee, ik, ik, ik, er komt te veel op me af en het is een beetje moe. Ja. En dan zegt mijn vrouw terecht: waarom hou je daar dan niet mee op? Ik zeg: dat kan nog niet. Nee, zegt nee maar ik, ik, ja. ik, ik vind het zo belangrijk dat de mensen weten in wat voor tijd we leven. Ja. Dat we weten niet alleen dat de komst van de Heer Jezus nabij is, maar dat wij, zolang we hier zijn, nog een taak hebben. Mm -hmm. Ik kwam in de nazorg van evangelisatie. Um, zat ik in de nazorg? Komt een oude baas op me af. Die had haar neergegeven. Dan moet je nog even praten met zo'n man. Hij zei, Ik heb geen zin meer in het leven, zegt hij. Ik zeg: Ga je nog wel eens naar de kerk? Ja, ja, ik ben uh, katholiek. Wat doe je dan? Nou, ik ga morgen straks naar de kerk. Wat doe je daar? Ik ga bidden daar, zegt hij. dat bid je voor? Voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Man, hmm. als jij niet meer leeft en jij niet dood, wie zijn er dan die nog voor je kinderen en kleinkinderen bidden? Ja. Oh, no, dat fleurde er wat op. Ja. Begrijp je? Je hebt allemaal nog een taak. Is dat misschien ook een boodschap voor de oudere mensen onder ons die kijken en die zich misschien onnuttig voelen van, maar je hebt een taak? Je hebt een machtige taak, heb je. Ja. En want het gebed is het machtigste wapen in alle dingen. In kwesties van ziekte, in persoonlijke kwesties. Maar ook in wereldwijde kwesties. Ja. Heer, zegen uw volk en kom tot uw doel nou, met uw volk. Nou, daar gaan we in deze serie gaan we daar uitgebreid uh, aandacht aan uh, geven. Dat uh, we met z'n allen betrokken kunnen zijn in die eindstrijd. En in die eindtijd uh, onze stem in de hemel kunnen laten horen. Ja, dat is mooi. En de volgende keer gaan we kijken uh, hoe dat met Israël gaat in die eindtijd. Ja. Zal Israël beschermd worden? Precies. Of... Zal op een gegeven moment het uh, zo zijn, dat twee derde zal nog omkomen, ze gaan nog zware tijden tegemoet, Een nieuwe holocaust. Wat nou, dat... zegt de Bijbel erover en wat kunnen wij dan doen? Nou Jan, heel hartelijk dank voor uh, je bijdrage in deze aflevering. We zijn heel benieuwd wat er in de volgende afleveringen van deze serie gaat gebeuren. Want het is altijd weer spannend hoe dingen tot stand komen. Dank je wel en graag tot die volgende aflevering. En u thuis, heel hartelijk dank voor het kijken naar deze eerste aflevering van deze 15e serie. Waarin we de actualiteit van vandaag hebben besproken zoals we er nu tijdens deze opname naar kijken. Dat is natuurlijk heel snel achterhaald, want ook deze uitzending kunt u straks terugzien in onze uitzending Gemist. Ja, en dat kan wel over drie jaar zijn. Maar wat vaststaat is dat door de tijd heen God regeert en Hij weet wat Hij doet. Ook in de eindtijd. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering. Uit die ellende zal Israël weer gered worden. Dus in hoeverre Israël gered wordt, of die een zware staat en dan komt het. Dat, ze, of dat, dat hangt helemaal van Israël af. Mm -hmm. Of ze op de Heeren vertrouwen of niet. Ja. En het hangt van ons af of wij de naam van de Heere ook uitroepen over Israël.